Jobboot met het NOS-journaal. Groentetelers die schade hebben geleden door de ehec bacterie krijgen bijna de helft daarvan vergoed. De Europese Unie heeft 210 miljoen euro vrijgemaakt voor telers die hun groente en fruit niet kwijtraakten. Het is bedoeld voor telers van tomaten, sla, komkommers, paprika's en courgettes. Aanvankelijk was er een bedrag van 150 miljoen voor uitgetrokken, maar een aantal Europese ministers van landbouw nam daar geen genoegen mee. Eurocommissaris Dalli zei gisteren nog eens dat de uitbraak onder controle lijkt. Het aantal nieuwe besmettingen neemt af. Tot nu toe zijn er 37 mensen overleden door besmetting met de EHEC-bacterie, vrijwel allemaal in Duitsland. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel voor het legaliseren van het homohuwelijk verworpen. Iets meer dan de helft van de parlementsleden stonden tegen. Onder de tegenstanders was de centrumrechtse partij UMP van president Sarkozy. De socialistische partij die met het voorstel kwam, zei na de uitslag dat ze bij de verkiezingen volgend jaar een speerpunt zal maken van het homohuwelijk. Eerder dit jaar bepaalde het hoge rechtshof dat het homohuwelijk niet in strijd is met de Franse grondwet. Volgens een opiniepeiling is bijna 60% van de Fransen voor het homohuwelijk. Helmond is van alle grote steden in Nederland de beste stad voor het midden- en kleinbedrijf. Dat is de conclusie van MKB Nederland na een onderzoek onder 17.000 ondernemers. De brancheorganisatie vroeg naar de prijs kwaliteit van de gemeentelijke lasten en naar het gemeentelijke ondernemingsbeleid. Na Helmond volgen Eindhoven en Zwolle als beste grote stad voor het midden- en kleinbedrijf. Onder de kleinere gemeenten kwam het Zuid-Hollandse Bergambacht als beste naar voren. Kim Kleisters moet mogelijk Wimbledon laten schieten. De Belgische tennister liep tijdens het grastoernooi van Rosmalen opnieuw een enkelblessure op. Begin april ging ze ook al door haar enkel. Onderzoek in het ziekenhuis moet uitwijzen of Kleisters in Londen kan spelen. Op het Unicef Open in Rosmalen werd ze in twee sets uitgeschakeld door de Italiaanse Romina Oprandi. Het weer, vannacht helder en droog, morgen eerst zonnig in de loop van de middag, vooral in het binnenland, kans op buien. De rest van de week bewolkt zijn regen met lagere temperaturen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat door werkzaamheden bij Beverwijk 2 kilometer. Tot zover de verkeers. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Zee Zee. Zandvoort een zomerhits. Zie Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Ziegen. Met het heerlijke nummer Fiesta Domestica. En de gast is Adam Spoor. En hij weet heel veel te vertellen over Toon van Vliet. Ja, Toon. Uh... Een jaar of 15 geleden uh, was ik weer te gast bij, uh, bij Peter van Ritsenbroek, David het programma. En toen had ik een plaat bij me, van Vliet. En uh, toen was er een technicus en die zei van, nou kan ik die niet even lenen? Nou ja, ik heb hem vandaag teruggekregen. Wat op tijd. Ja. Nou ja, Toon was, uh, was even de eerste Nederlandse modernistisch al gezegd, hij eh, was eigenlijk in het begin 50 jaar een van de weinige saxofonisten samen eigenlijk met, eh, met Harri van Beken die de Bibopbries. En Todd was een unieke man. Hij is eh, geboren Rotterdammer, maar heeft ja, jaren van zijn leven in Zandvoort gewoond met zijn vrouw Sunja op de verlengvlucht en zijn dochter. Hij eh, speelde. In de Hebrus in de 50e jaren, later in het vader Hij stelde natuurlijk hier heel vaak in de buurt. In de 70 jaar was hij iedere volgende middag te vinden in de kleine haanstraat met Descartes en met Ruud Brink. In Rotterdam is er zelfs voor een straat naar vernoemd. En eigenlijk is het eigenlijk een zandvoert zich schaamde dat, uh, dat er geen tegel voor hem in is. In het, uh in, in de Walk of Fame zoals ze in Zandvoet uh, liggen. Toen Dan mag ik je wat er... vragen. Kan jij misschien een briefje schrijven aan het gemeentebestuur waarin je kort uitlegt wat de verdiensten zijn, zodat als de nieuwe tegels er komen, wat? hij ook een plekje krijgt. Hoe Ko komen ik... er nieuwe tegels? Nou, ik ga er wel vanuit dat men het op hoel gaat nou, Ik zou, ik, ik zou uh, zeggen een, een Google tovervoet een keer aan ja, de gemeente. En, uh, ja. en dat het misschien uh, een berichtje gaat ja hè? dat doen we dus nou ja ik heb hier een plaat bij me. gelukkig staat hier nog een, een platenspeler dus uh, we gaan een stukje draaien ervan. dat wil ik ook eigenlijk nog even zeggen. tone heeft nooit een, een, een, een onder zijn eigen naam een, een, een, een plaat gemaakt. hij was natuurlijk altijd de sideman bij bij iedereen meestal uh, of ook wel veel bij Rita Reis uh, heeft hij begeleid en toen heeft na, na zijn dood heeft de B.V.H. dat is een Amsterdamse praterlebel uit die tijd van het Bim -huis, heeft hem uh, twee opnames van hem verzameld. En aan de ene kant staat dan uh, met Pim uh, Jacobs, Jacques piano, Ruud Jacobs, bass en John Engels, drums. Die is in 1957 opgenomen. En aan de andere kant met de Haagse pianist Rob Madna en bassist Jacques Scholz en met Judy Pronk op drums. En die is van 1959. En wij gaan een stukje draaien van uh, de, de uh, saxofonist-componist uh, Sonny Rollins. van Viet was uh, echt uh, weg van Sonny, zogezegd. En uh, Toon speelde, en dan moet u eens luisteren, 1957. Dat is 44 jaar geleden hoe die man speelde. En uh, ongelooflijk goed... Want 44 jaar na 54 jaar na datum is het nog steeds fantastisch om te horen. Arrogant heet het. Amen. iets vertellen. Ja natuurlijk. Ik heb natuurlijk met een kwartet gehad en met DK was de broer van Rob Paul Hoeken was daar een deel jaar mee gespeeld. En zodoende kwam ik natuurlijk al vroeger in contact met Rob en Rob was ja Rob was meester Boobie Als Rob Ergens begon te spelen, dan gebeurde er wat. Dat was heel raar. Ik heb het ik heb meegemaakt een keer in een, dat was een groot feest voor een, voor een ziekenhuis in Altmaar. En toen mocht ik meedoen met Rob. En Paul was er ook bij. En Rob ja, was nog een beetje verstrooid nu dan. De dus selectische piano op voorstuk stuk en er, er kon geen geluid meer uit en uh, toen hebben ze de oude piano ergens vandaan getrokken en uh, nou ja, er waren wel 400 mannen in die zaal en uh, hij begon te spelen. En, uh, en in de uit zijn dak. Dat was de klacht van, van ja. op hoeken veel ja. te jong overleden. Is, ja. ja, als ik fijn mensen hebben genadigd, als ik als ik hem hoor, dan dan word je blij en dan krijg je een soort vitaliteit over je. En dat straalt uh, op gewoon met zijn muziek uit. Klopt helemaal, klopt helemaal. Wat heb jij nog meer in voor ons? Oh ja, nou ja, ik heb uh, ik had een cd'tje meegenomen. Dan mag jij dat meenemen? Een beetje complicaat heel fijn. En er staat dus ook op uh, een... Uh, ja tegenwoordig als je saxofonist bent, dan... Uh, dan uh, tegenwoordig is het modern om alleen met een dj te spelen. Ja. En ja... Zo so, ik ook nog eens een keer. <laughs> en uh, ik de met, met, met een muziekproducer uh, uh, uit Haarlem... Uh, een hartstikke leuk dog, uh, DJ Giorgio. En die heeft een nummer speciaal voor mij gemaakt en, uh, en dat heet uh, Bossa Adamo. Nou, een uniekem. Daar gaan we naar luisteren met veel plezier. afgelopen uh, zaterdag vielen nu de vlag van de Zandvoortse geplande fietstocht van circa 10 mensen uit door hevige regenval. Er is echter nieuwe wapen geklikt om de korte fietstocht naar het eindpunt in Zandvoort te maken, in Bonda te maken en daar gezellig te kletsen bij thee en koffie. En nu maar hoop. Onze Nationale Feestdag, de 14 juni, 14 juli, donderdag 14 juli. En geïnteresseerde kandidaatleden en leden van de AMO, die kunnen uh, daar uh, naartoe om mee te fietsen. En dat kan uh, even voor twee uur. We verzamelt dan op de parkeerplaats van Gran En een fijne middag ligt in het verschiet. Ja, ik zou zo zeggen, als ik wist dat jij zou komen, had ik de loper uitgelegd, dat heb ik ook gedaan. Want ik heb een aantal van mijn cd's meegenomen waarvan ik dacht, Adam, daar weet je iets over te vertellen. En een van die cd's is de Dutch bent wel. Ja, het leuke is dat de Dutch winkel straight op, met het komende Jason on de beach. Uh, ja, de, de, de, de cirkels, ja, de, de, de beste line-up eigenlijk die ze hadden vroeger, dat was, waren natuurlijk de gebroeders Kaart. De ja. Peter Schilpoel. Ja, ja die zijn er helaas waar zo manier. Maar het is een, een, een, nog steeds een, een, een zeer goed oude Eurocust om het zo te zeggen. Het is is allemaal dik in de 70. De Gebroeders Karthé spelen dat momenteel in. En Bob Kaper is natuurlijk de enige uh, die van de jaren 60 in het.. Uh, in het orkest zitten en het is, uh, het is natuurlijk hartstikke leuk dat ze er zijn. Dat weet ik ook, ik, uh, ik weet nog heel goed, mijn zuster uh, die, uh, die liep in het oog van die Kaart, die vond dat een, een schatje. Oh ja. Van ja. ja. En hij uh, kwam al eens dus over huis Ze stuurde altijd uh, geintjes, want er was een, een man die erg hield van grapjes, ja. die Kaart. Ja. En dan uh, werden de kaartjes gestuurd. Fantastische drommelist. En, en ik kreeg uh, een drommeltje van hem toe. Ja, ja, dat was heel ja. leuk. Ja. Leuke tijd. Ja. Goed, we gaan luisteren naar, uh, wat heb je uitgekozen eigenlijk van de Dutschland? Uh, Oh, ga Ja, En dat jij naast saxofoon ook nog klein met, uh, speelde, Adam. Ja. Maar heb je ook gezongen? Ja, ik, ik zing altijd. Uh, het hoogste niet. Is dat zo? Ja, ik ben gek op zingen. Het, uh, dus ik had eigenlijk, eigenlijk en nou, ik een moeten doen. Nou, dat ik vroeger uh, fan van. Me. Ik ben het nog steeds. Ja, ik hoop ik. Uh, voor een jaar heb ik hem nog. Uh, of twee jaar geleden geloof ik dat het was, Zoals in, in, in de afscheidstournee in ja, in het concertgebouw. Ja, ja ik, ik, ik, ik heb bijna al zijn liedjes uit zo. Oh, <laughs> dus als er nog eens een keer iets uh, te vieren valt ja. uh, dan we ge hebben... Uh, Geen probleem. Geen ge probleem. Ge ge kunnen we samen met ja. uh, een veilig beetje uit de poelder. Ja. ja, hoe heet het ben ik vergeten. Uh, ik zing uh, een oude zeeman. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, <laughs> Goed, maar wat zong jij? Oh, ik zeg hem dat hoor. Ik zie echt ik heel veel liedjes ik hoor. Namelijk nou horen ik uh, het, wat de kwaliteit is. Ja. <laughs> ja het, uh, maar uh, ik heb, ik heb, ik, heb, ik heb een nummer meegenomen dat is eigenlijk weer voor de nachtklub. En, uh, nou, ik zeg niet, uh, ik hoor, het nu. Laat hem maar horen. Het is helemaal ja. super nieuwstuk. Seven of Joe I got a little story I think you should know We're drinking my friend to the end of a brief episode Take the way. Well, that's how it goes And Joe, I know you're getting anxious to blow. Thanks for the cheer Ik heb een uh, nummer uh, van Jimmy Smith Thread hoorde u, en dat maakt een onderdeel uit van een heerlijke cd.com staat bij mij nog steeds nummer 1 in mijn collectie. Naast Jimmy Smith op orgel hoorde u Time Mahal, zang uit gitaar, Rizzle Malone op gitaar, Reggie McBride basgitaar, Harvey Mason, The drums en Lenny Castro percussion. Maar er staat een heerlijke plaat op de draaitafel en die heeft een poosje bij mij ook in het archief gezeten, maar we hebben hem er weer uitgehaald en Adam gaat er iets over vertellen. Nou, nou dan krijg ik dus na vijf jaar terug deze plaat en het is eigenlijk wel een heel bijzonder, want het is een live opname van het, uh, op het Noord Sea Festival van het Kees Slinger octet. En Kees heeft natuurlijk ook uh, jarenlang, uh, Keeslinger, jarenlang in de mijn omgeving gewerkt en gewoond. En dat uh, op dit is heel bijzonder. Uh, het was een prachtig concept. Ik, uh, ik was daarbij en uh, ik heb natuurlijk meteen de plaat gekocht. Uh, en de bezetting daarvan is uh, Dusko Korkofiets, dat is een Joegoslavische amerikaan op uh, Voebel. En Ferdinand Povel natuurlijk, de Haarlemmer, een lied Kees Mol, uh, Hermes Schoonerwold, Kees Slinger op de piano, Fred Pilk, de Haarlemse bassist, ook veel te doen overleed, Peter Rietman, de briebs Maar het is een solo voor Riet, uh, een prachtige ballad en het heet uh, The Touch of Your Lips. van de CD, Mark jo. En ik geloof dat Rob Hoeken ook eens een keer naar een hele grote groep zou gaan. Dat gerucht heb ik wel eens gehoord, maar volgens mij weet jij er meer van. Nou ja, Rob was met zijn band op de door Zweden, of de Scandinavië. En ze speelden samen met de Rolling Stones op een, een of andere popgebeuren. En uh, Rob, uh, Mike Jagger uh, vroeg Rob of hij geen zin had om Tom in de Rolling Stones spelen. Nou, had Rob dus helemaal geen zin had. Nee? Nee, zeker niet. Die zei hij gewoon. Rob was ook uh, een jongen die deed echt alleen maar naar die zin in wat... Ja, dus dat, dat ging niet door. Nee. Ja, we gaan nu... Uh, er staat wat op. Van de naar Rob Hoeken en van Rob Hoeken naar Descartes, dat is allemaal niet zo groot misschien. Want ja, het zijn alle drie high HOCU's en uh, ze hebben ook alle drie wat met elkaar te maken gehad. Descartes heeft bijvoorbeeld uh, met Rob Hoeken nog wel een paar platen gemaakt. En uh, ja, Descartes, helaas overleden, 13 januari, uh, afgelopen 13 januari. Uh, op de zelfverlegisseerde euthanasie. Uh, wij hebben hem ook uh, op een heel aparte manier te graven gedragen. En, ja. nou, met de uh, muziek, hè, uh, achter de kist uh, op de begraafplaats. Ja, je kan het nog allemaal zien op YouTube als je ziet. Het ah, is, uh, is heel, heel leuk om te zien. Ja, ik denk geen voorbegraaf. Dus. Nee hoor. Maar... maar D was op. En, uh, en D uh, en Lucia, dat waren twee goede vrienden van mij. En die zijn voorbij. Muzikaal heel belangrijk geweest omdat ik altijd met ze mee moet doen en, uh, en ze hebben de weg gewezen hebben eigenlijk. Uh en wat we dan nu gaan draaien van van van, van was, is uh, een aardigheidje ja, hij had altijd uh, zo'n klein fluitje bij hem uh, zo'n blokfluitje wat je vroeger bij de hemel kocht voor voor een kwartje of zo niet nee geen nee, nee zo'n blokfluitje blokfluitje en we hebben we toen ook op de op die, op die CD gezet omdat het zo uniek was omdat hij dan altijd iedere keer als we ergens speelden en ik heb natuurlijk met Demo al 25 jaar samen gespeeld ik kwam op een gegeven moment met het fluitje en dan ging hij spelen symptomen's. <middels> Er is een moeilijkheid ontstaan en te oren, dat de eigenlijk gevraagd is om bij de koning te schrijven Dat is de mooie moment waar ze te staan. Maar het is mooi weer en ik zou zeggen, geniet ervan, want erop krijgen natuurlijk weer een gigant die allerlei verjaardagen gaat opnoemen. Maar ook nog eens een keer muziek gaat draaien.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 Het is niet unusual, het gebeurt iedere dag. No matter what you say, you find it happen all the time. Love will not be new. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.